Minister Kamp noemt de instemming van de FNV-Federatieraad met het pensioenakkoord... een mooie uitkomst voor onze oude dagsvoorziening. Er is een periode van twee jaar praten en onderhandelen afgesloten. En nu kunnen we aan de slag, zei hij. Kamp hoopt dat hij daarbij kan samenwerken met alle partijen... inclusief de twee vakbonden die hebben tegengestemd. Den Haag bereidt zich voor op Prinsjesdag. Rond één uur rijden de koningin, prins Willem-Alexander... en prinses Maxima in de Gouden Koets naar de Ridderzaal waar de in de troonrede voorleest. Voor de tocht is veel politie op de been om incidenten te voorkomen... zoals vorig jaar toen de man een vaccinelichthouder naar de koets gooide. In de loop van de middag presenteert minister De Jager de Rijksbegroting... en de miljoenennota aan de Tweede Kamer. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's... heeft de kredietwaardigheid van Italië verder verlaagd van a naar A. Standard Poor's zegt dat de vooruitzichten voor de Italiaanse economie slecht zijn en twijfelt aan de daadkracht van de regering Berlusconi. Door de verlaging van de kredietwaardigheid... wordt het voor Italië duurder om geld te lenen. Hulporganisatie Oxfam Novib waarschuwt voor hongersnood in Afghanistan. Bijna 3 miljoen mensen zouden het risico lopen op ernstige ondervoeding... door tekorten wegens de droogte. Oxfam Novib vraagt de internationale gemeenschap snel in actie te komen. De waarschuwing geldt niet voor Kunduz... waar Nederland een politietrainingsmissie uitvoert.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 Ja, goedemorgen en welkom bij het laatste uur van de Nacht op 1. En wij draaien het komende half uur nog even wat mooie muziek, wat heerlijke muziek. Voor, ja, er zijn nog steeds mensen wakker. Uh, en er zijn ook mensen die wakker aan het worden zijn. Dus uh, ik hoop dat jullie er veel plezier van gaan hebben. En uh, later in het uur gaan wij spreken met wat mensen die uh, elders op de wereld vertoeven, daar goede dingen aan het doen zijn. Onder andere in Madagaskar. Um, en uh, daar gaan we mee spreken in de uh, rubriek Focus op de wereld. Maar eerst gaan wij maar eens even vieren dat dat het een heerlijke dag mag gaan worden met de plaat Lovely Day van Bill Withers. I know. to build Yeah, Just take it slow The Isley Brothers, met Harvest for the World. Wat een lekkere plaat weer. Als jullie nog niet wakker waren, dan zal het nu langzamerhand wel, uh, wel gaan gebeuren. En we gaan verder met uh, Aswat, met Don't Turn Around. sky is dark. Love Changes Everything was dat van climbing Fisher. En daarvoor draaiden we It Ain't Over, In It Till It's Over van Lenny Kravitz. En uh, wij gaan zo luisteren naar Rumor met Am I Forgiven? En daarna beginnen wij aan onze rubriek Focus op de Wereld. I so cold Rumor was dat met MI Forgiven en wij gaan verder met onze rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Het is altijd weer bijzonder om mensen te spreken die uh, in hele andere uithoeken van de wereld uh, aan het werk zijn. En uh, hoe de wereld er daar bij hun uitziet. En ik spreek vandaag met Ger Prakke en hij zit in Peru. Goedemorgen Ger. Goedemorgen voor jou, ja. Ja, voor jou Je is het, het uh, laat in de avond geloof ik? Ja, we zitten hier nu op uh, bijna vijf over half elf. Kijk eens aan, vijf over half elf. Uh, bij ons staan we echt dat uh, puntendag volop te beginnen. En ik heb aan de andere lijn Peter van Buren. En Peter, die is in Madagaskar. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Peter. Oh, fijn. Die lijn is ook goed. We hadden, moesten net even een beetje, uh, moesten een beetje heen en weer. Uh, maar het is gelukkig, we hebben een goede lijn. Um, ik begin maar even bij jou, uh, uh, Peter, uh, in Madagaskar. Want um, ik heb begrepen dat er bij jullie nieuws is. Tenminste, de laatste keer dat ik jou sprak... Uh, was, uh, ja, was dat eigenlijk Madagaskar nog steeds in een soort tussenperiode, zonder overheid, zonder uh, erkende regering, uh, die aan de macht was gekomen naar een staatsgreep, waardoor allerlei internationale donoren waren afgehaakt van Madagaskar. Dat is het laatste wat ik weet van hoe het bij jullie was. En dat was uh, nou een paar maanden geleden. is daar inmiddels ja, verandering in gekomen? <coughs> afgelopen vrijdag, zijn, uh, afgelopen week is er weer een, een afvaardiging geweest van de SADEC, van de Zuidelijk Afrikaanse Handelsunie en de Afrikaanse Unie... ...en is er eindelijk een, een akkoord getekend met bijna alle politieke partijen... Mm. ...waarbij het grote struikelblok dat, dat de gevluchte oude leiders... ...zonder condities nu weer terug mogen komen... ...wat, wat al die tijd eigenlijk het struikelblok was wat ze niet wilden... Mm -hmm. ...hier is dat de oude leiders terugkwamen, de oude presidenten... ...en die mogen nu allemaal terugkomen zonder condities... Ja, dat is afgelopen vrijdag is dat getekend, dat contract. Of ja. die, die overeenkomst. Daar zijn ze nu de details aan het invullen. Dus hoe zich dat allemaal gaat uitwerken. Ja. Ik denk in ieder geval dat het een hele goede stap voorwaarts is. En we hopen dat er nu uh, toegewerkt wordt naar, uh, naar gewoon een goede, eerlijke, open verkiezingen. Ja. En dat het leven zich weer een beetje oppakt. Ja, dus dat is ook wat er staat gebeuren. Er komen ook nieuwe verkiezingen aan. Over, uh, ik, weet niet, ik kan me niet precies herinneren, ik denk in de komende over een half jaar of zo... dan, mm -hmm. uh, dan zullen er uh, verkiezingen gehouden moeten worden. Is en, dat een spannende... Sp ja, hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar... Ja, want dat vroeg ik me af, is dat spannend in Madagaskar, verkiezingen? Uh, uh, dus hij, ze hebben wel een, een, een geschiedenis van uh, staatsgrepen en opstanden. En over het algemeen is het, is het niet zo... Het is niet vergelijkbaar met, met, met andere landen... in de zin dat het, dat het heel gewelddadig is. Of, dat valt allemaal best wel mee. Mm -hmm. Maar er zijn wel regelmatig onre of onregelmatigheden, ja. Regelmatig onregelmatigheden. Ja. ja. En um, op de plaats waar jullie zitten, hebben jullie, daar dan, uh, maken jullie dat dan ook mee? Want jullie zitten toch redelijk ver in het, het jaar, of, de Twee jaar geleden is dat uh, kregen we er eigenlijk weinig van mee. We wonen 10 kilometer, 15 kilometer bij het centrum vandaan... aan de rand van de stad. Mm -hmm. En hier ging het eigenlijk gewoon door... zelfs de avondklok die we maandenlang gehad hebben... daar merkt hij ook veel van hier. Mm. Maar er is nu een nieuw, uh, een nieuw uh, hotel, groot hotel geopend vlak bij ons... en daar zijn de laatste gesprekken en ondertekeningen geweest. Dus nu zijn de demonstraties ineens bij ons in de buurt. Dus in zoverre zijn we er eigenlijk niet op vooruit gegaan. nee. Daar kan ik me iets bij voorstellen dan. Uh, ik ga even naar Gert toe. Gert in uh, Peru. Gert, uh, hoe, uh, hoe, hoe is het in Peru op dit moment? Nou, het is uh, redelijk rustig, moet ik zeggen. Ja. Uh, we hebben dus ook uh, in het voorjaar uh, verkiezingen gehad. Ja. En uh, de 28ste is er dus een nieuwe president, uh, uh, ik zou haar zeggen, ingezegend. Ja. <laughs> maar dat noem je dus niet zo maar in ieder geval, het uh, is uh, dus de 28ste. En uh, die zit er nou al een. Dus tot een dikke maand, zeg maar. Mm -hmm. En. Uh, nou, het is, het is vrij, vrij rustig. Ja, het, is, uh, het is niet zo wat je uh, wat in heel veel uh, andere landen toch nog steeds hebt. Dat er met verkiezingen uh, gevochten wordt en, en, en zo dingen. Dat is, uh, dat is uh, in Peru toch. Uh, ik zou maar zeggen aan uh, met verkiezingen is het ja, zoals het, zoals het hoort, iedereen is verplicht om te stemmen. Mm -hmm. En uh, oh, dat, uh, dat doen de dan ook braaf. Ja. Anders moeten ze een behoorlijke boete betalen. Maar uh, nou ja, dat is, uh, hij is dus gekozen, de nieuwe president, met uh, niet een denderende, overweldigende meerderheid aan stemmen nee. van twee tiende procent meer dan de, dan de tegenkandidaat. Dus uh, ja. Het is niet zo, zo, uh, zo heel erg bevestigd, ik zo maar noemen. Ja, en, en, en wat, wat betekent dat? Hoe, hoe, hoe voelen mensen zich nu in het land? Nou, uh, hij is eigenlijk aangetreden ook onder een, uh, uh, ja, ik zou zeggen, een, een moeilijke, moeilijke situatie van dat je in Peru heel veel illegale mijnbouw hebt. Dus ja. uh, goudmijnen. Die dus niet officieel erkend zijn. En dat geeft heel veel uh, problemen en opstanden. Dus hij viel eigenlijk wat dat betreft met, met de neus in, uh, in een beetje zure boter. Yeah. Want, uh, uh, ja. Want de mensen gaan aan de straat op uit die omgeving. Omdat die illegale mijnbouw de rivieren enorm bevuilen. Ja. Yeah. En dat, land, dat water wordt weer gebruikt voor op het land en dergelijke toestanden. Dus... Dat, dat is niet zo erg gezond allemaal. En dat geeft heel veel problemen. En het is niet makkelijk om dat uh, in inklapt in van de en zulke dingen. Want uh, ja, die mensen die, die mijnbouw begonnen zijn en gestart zijn, die uh, laten zich natuurlijk ook niet 1, 2, 3 van hun nee. terrein afhalen. Nee. En, um, maar ik bedoel, uh, uh, hoe, hoe is het nu met die mensen die, uh, want er is natuurlijk maar een ontzagge kleine meerderheid uh, van de stemmen waarmee, uh, waarmee deze president uiteindelijk aan de macht is gekomen. Wat, wat, wat betekent dat voor zijn draagvlak? Hoe reageren mensen op hem? Nou, er wordt in de maanden, de maanden twee maanden daarna altijd heel goed gekeken wat, wat zo'n nieuwe president dus presteert. En... Uh, uh, nou las ik gisteren in de krant dat uh, uh, hij heeft een, een draagvlak van dik 60%, ik geloof 64%. Hmm. En dat is natuurlijk uh, in een voor, voor het begin helemaal niet slecht. En nee. uh, nou ja. daar kunnen de mensen dan ook bij leven. Ja, ja, maar je zou kunnen zeggen, van, je zou hopen dat je in het begin een beetje wat beter, wat beter erop staat. Ja, precies. Ja, ja heel beslist. Oké, okay. ik ga weer even naar, uh, naar Peter toe, in Madagaskar. Peter, uh, voor, uh, ik weet niet of iedereen uh, weet wat jullie daar uh, doen. Jullie uh, uh, ja, varen slash vliegen met hoovercrafts over de rivier. Jullie brengen onder andere medische teams uh, verder het oerwoud in. Uh, en jullie hebben onlangs een nieuwe hoovercraft gekregen. Ja, ja de, de, we hebben een nieuwe hoovercraft. Die staat op dit moment uh, in de haven van, uh, van Madagaskar. Ja. Die staat te wachten op, uh, totdat al het papierwerk uh, klaar is. Waarvan we dan als laatste obbel nog uh, een handtekening van de minister uh, van Financiën moeten hebben. Oh. Omdat we als, als hulporganisatie betaal je geen, uh, geen invoerrechten. Dan ben je vrijgesteld van invoerrechten. Maar goed, dan moet het wel allemaal getekend worden. En dat gaat dus eigenlijk zo hoog totdat de minister moet tekenen. En dan heb je het over een bedrag van iets van 1000 euro. Wat ze mislopen het land aan... Uh, aan inkomsten, aan, uh, aan belastingen. Maar goed, dus dat, uh, dat duurt nog even. Ja. En dan, uh, hebben jullie al enig zicht op wat voor een hoeveel het is? Is het uh, net zo eentje als jullie al hebben, of is het een andere? Nee, deze is uh, hetgene wat we nu hebben, is een, uh, is een kleinere vorm. Daar hebben we voor gekozen, omdat we deze met een, uh, met een helikopter kunnen vervoeren. Ja. Dus hij moest onder de 500 kilo blijven. Om... Er zijn uh, drie helikopters in Madagaskar waarvan er eentje zo vracht mag vervoeren. Mm -hmm. En om daaronder uh, de hoeveelheid te vervoeren... in het geval van, uh, van overstromingen naar cyclonen of naar zware regenval... wat eigenlijk een, een jaarlijks terugkomend uh, verschijnsel is. Yeah. En ook om ook met medische teams naar die gebieden te gaan... waar eigenlijk helemaal geen wegen zijn. Omdat er toch heel veel stukken rivieren door op hoogplateaus liggen waar je met de auto helemaal niet kan komen. Mm -hmm. en we nu vanaf nu met de helikopter dan wel kunnen komen. En dus daar met de hoeveelkracht kunnen werken. Dus dat maakt je actieradius een stuk groter nog? Ja, we hebben het, we hebben het berekend van tevoren. En Madagaskar, zeg maar, in het midden van het, van het eiland... ligt een, een heel groot hoogplateau. Nou, daar zijn eigenlijk weinig problemen. Vaak met overstromingen. Er zijn niet veel wegen, maar... De overstromingen zijn bijna allemaal in de omringende laaglanden... waar het water afgevoerd wordt naar de zee. Mm -hmm. En daar zijn meestal de overstromingen. En, maar vanaf het hoogplateau met een helikopter... kunnen we eigenlijk al het hele eiland bereiken. Ja, mooi joh. En, en uh, jullie, hoe, hoe gaat het dan? Je krijgt een nieuwe hovercraft, je, je stapt er direct op? Of is dat nog een kwestie van testen? Ja, daar hebben we nog ja. heel, uh, heel veel testen voor nodig. Het is een nieuw model omdat, Of in zoverre, het is een aangepaste model. Omdat we als. als uh, het meeste wat van deze maat gebruikt wordt. zijn eigenlijk meer hobbyhoevekracht. Mm -hmm. En dat zijn bijna allemaal benzine worden. Nou, dat is in de hitte. is sowieso tanken met benzine is moeilijk. De auto's die we hebben rijden ook allemaal op diesel. Dus we hebben een aangepaste versie laten bouwen. met een dieselmotor. Ja. En wat dan eigenlijk allemaal de, de uh, eigenschappen. ook wel weer wat verandert. Dus. Het is, uh, hij is in Engeland gebouwd, daar zijn wat, uh, daar zijn wat korte testen ermee gedaan om te weten, zeker te weten dat hij het goed doet. Ja. En nu is het hier, gaan we echt uh, ja, proberen wat hij kan en, en ook proberen wat hij niet kan. Dus toch de limiet opzoeken van, uh, van de mogelijkheden ervan. Ja. Hoeveel kunnen we meenemen, uh, wat voor uh, hoogtes kan je overwinnen, hoe snel kan je gaan, hoe langzaam kan je gaan. Ja. Uh, dat, soort, uh, dat soort tests allemaal. Oké, okay. ik ga wel even naar uh, Gert toe. Uh, Ger, ben je er nog steeds in Peru? Ja, ik ben er nog oh, steeds. Kijk eens aan. Een uh, hees, maar ik ben er nog. Oh, fijn, ja. <laughs> uh, jullie zijn uh, uh, in Peru aan het werk. Jullie doen daar nou veel toeristingswerk. Wat, wat, wat betekent dat precies, toeristingswerk? Uh, nou, dat is... Uh, wij werken eigenlijk in zo'n 15 dorpen... Uh, waar we dus regelmatig uh, naartoe gaan. Ja. En uh, daar geven we uh, lessen op allerlei gebieden. Ook op het gebied van... Hoe je meer uh, opbrengst van je, van je akker kunt halen en zo. Hmm. Tot uh, theologie. Zo. Dat, uh, ja, dat, dat gebeurt dan in de avonden uiteraard. En, uh, uh, en, en daarnaast het, uh, hebben we dan ook nog uh, aparte lessen voor, uh, voor jongelagen. De, de leiders, ik zeg maar, de leiders van, de, van de jeugdgroepen in de kerken. Yeah. Hey, en, en... Nou, die, dat doen we dus drie keer per jaar. Op drie verschillende plekken. En dan uh, met, de, met de jeugd erbij. Het komende weekend hebben we dat ook weer eentje. Uh, dus dat zijn er zes in totaal dat we met zo'n man of veertig bij elkaar komen om dan uh, les te geven. Ja. En, en dat betekent, wat betekent dat voor de mensen als je zo'n zo landbouwles geeft? Want je zou toch zeggen, het is, uh, als de mensen daar zelf ook al jarenlang aan de landbouw zijn, dan zouden ze zelf toch ook wel weten hoe dat moet? Ja, dat is, dat is vaak het probleem dat ze van hetzelfde stukje akker uh, continu de, dezelfde producten halen. En op een gegeven moment dan, uh, dan is het op. Mm -hmm. Dus wat we dus doen is uh, juist uh, proberen om de mensen te leren om, om uh, ja, wisselende uh, producten te, te kweken op, op, een, op hun akkers. En dat, uh, dat, dan, dan krijg je ook natuurlijk veel meer uh, wisselend voedsel wat, wat uh, de gezondheid wel behoorlijk ten goede komt. Nou, oké. Okay. Dus je merkt daar ook wel... Van. ...en, en willen, ze, willen ze er ook naar luisteren bij jullie? <laughs> nou, in het begin niet zo erg, hè? Ik dat wil het, je, het, het, het, het, het spreekwoord is wat de boer niet kent? Nee, dat ja, vreet hij niet. <laughs> inderdaad, dat wil ik niet zeggen. Dat, dat is in het begin heel erg sterk. Maar wanneer ze op een gegeven moment zien bijvoorbeeld... ...je hebt dus ook een bepaalde uh, competentie, zou ik zeggen... ...tussen de verschillende dorpen... Uh, waar dan die stichtingen van, van boeren of verenigingen uh, zich verenigen. En als ze dan zien dat, uh, dat het ene dorp uh, van, het, van een stuk land veel meer opbrengst heeft dan uh, vroeger het geval was, nou ja dan gaan ze wel over om het allemaal ja. te proberen. Oké, okay, dus dat is, wat dat betreft uh, is het ook wel succesvol. Ja, precies. Ah, goed, goed om te horen. Um, hoe, hoe zitten jullie nu uh, in, uh, jullie zitten in die agrarische gebieden? Uh, op dit moment is er in Nederland, uh, nou ja, eigenlijk overal in de westerse wereld, grote zorgen over, uh, over de financiële crisis. Uh, die weer, uh, weer een nieuwe verhevigde fase lijkt te zijn ingegaan. Uh, hoe leeft dat bij jullie? Nou, de, de, de, dat speelt wel behoorlijk, maar niet... Uh, ik zei in de dorpen, daar zal, zal niemand uh, daar wakker van liggen. Maar in grote steden, en bijvoorbeeld in Lima. daar wordt er, uh, regelmatig uh, wordt er ook vergaderd over, over de dergelijke problemen. Wat dat voor een landerspeler zou betekenen. Yeah. als de hele zaak in elkaar klapt. Maar yeah. uh, uh, nou ja, goed, wat ik zeg dus. In, in het, uh, in, over het algemeen uh, leeft het niet zo sterk als in Europa. Mm -hmm. ik, uh, ik hou het nog wel een beetje bij, uh, bij met, met de wereldomroep. Dus. En dan, ja, dan merk je toch dat dat hier, vooral buiten de steden, niet leeft. Hè. Maar uh, Peru heeft toch nog steeds een, een, een groei, een economische groei van 6% per jaar. En ik denk dat in Nederland de mensen daar hun vingers voor af zouden liggen. Ja, dat zouden we heel mooi vinden, geloof ik. Ja. ja. Maar um, bedoel, de de de de voedselprijzen, de energieprijzen, die gaan natuurlijk ook voor Peru omhoog. Ja, ja, wel. Hè. Dat dat is juist hier in de stad. Uh, nu vandaag is dat is een akkoord bereikt, want dan worden de prijzen, als als de benzineprijs omhoog gaat, mm -hmm. dan gaat alles alles wordt duurder. Hè. Dus ja. ook het brood en en en het uh, het reizen van de studenten naar, naar, naar de universiteit. En dat was dat was dan ook het probleem. Die moesten dan opeens bijvoorbeeld van uh, 80 tot 100 soles of uh, centimes van een sol bijvoorbeeld moesten in één keer opwoesten. En uh, dat wilden ze niet. Dus daar hebben ze alle wegen naar de stad hebben ze afgesloten. Zodat er geen mens meer in- en uit kon. Maar uh, dat is dus, ik geloof vanmorgen hebben ze een akkoord bereikt. En uh, daar kan dan iedereen weer mee leven. Oké, okay, dus er zijn dan weer uh, studentenprotesten. Maar die zetten gewoon wegen af. Ja, ja dat, dat, dat zie je in Zuid-Amerika heel vaak. In Chili is dat elk jaar een, een, een opnieuw terugkerend fenomeen: dat, we, dat de, de studenten de straat op gaan omdat ze te vinden dat ze te veel studiegeld moeten betalen. Mm -hmm. Of omdat ze niet te, tevreden zijn met de lessen die ze krijgen. En al ook soort dingen meer. Nou, dat is hier in. ...in Huancayo of in, in, in andere grote steden zoals Kachamank ook... ...dat elk jaar een terugkerend uh, fenomeen dat de studenten uh, een tijd hebben dat ze de straat op gaan... ...en daar wordt er met stenen gegooid en, en nou, werkelijk met honderden lopen ze over straat... ...en dan is het ook niet erg veilig om uh, daartussen te zitten. Maar dan op een gegeven moment wordt er weer een akkoord bereikt... Maar waar maar iedereen schijn schijnt ja. toch weer aardig mee kan leven. Maar is dat een. heb jij begrip voor de positie van de studenten? Uh, uh, soms wel. Dat hangt er helemaal van af. Als ze bijvoorbeeld uh, te vinden dat ze te veel studenten in, in een, een bepaald uh, lokaal zitten en, uh, en wat ze daarvoor moeten betalen. Dat ze dat inderdaad zijn dat soms dingen waarvan je zegt nou. Uh, dat is dus alleen maar voor, uh, voor studenten van uh, rijke ouders, mm -hmm. rijkere ouders. Terwijl de, de, degenen die, uh, die het niet allemaal kunnen ophoesten zo snel, dus niet aan de bak komen. Nee. Ik ga weer even naar Peter in Madagaskar. Peter, uh, je vertelde net dat jullie aan het werk gaan met, uh, met een nieuwe hovercraft. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe, uh, hoe het de afgelopen tijd is uh, gegaan. De laatste keer dat ik je sprak, uh, merk je wel dat het soms wat moeilijker was om, om medici te vinden... Uh, om, uh, om überhaupt naar uh, plaats toe te brengen om mensen te helpen. Hoe is het de afgelopen tijd geweest? Nou, daar zijn we eigenlijk uh, heel goed in vooruit gegaan. We hebben op dit moment een, een, een grotere groep medici dan we dan we ooit gehad hebben. Het laatste oh. team wat we weggestuurd hebben, zijn, uh, daar zijn drie chirurgen met meegegaan. Zo. Nou, dat zijn toch aardige aantallen van, uh, die ze dan aan operaties uh, aan operaties kunnen doen. Mm -hmm. En, uh, maar heb je nog bijzondere dingen meegemaakt de afgelopen tijd? Nou, wat wel, wat wel apart was, was het afgelopen weekend waarbij een van de medische teams belde... in, in, in hun gewone dagelijkse contact en dat ze een, een babytje geboren werd... wat ze dan net nog konden redden, maar eigenlijk simpelweg vanwege het feit dat het, dat het medische team daar was. Ja. En een aantal uren later kreeg je een telefoontje dat ze iemand willen vervoeren naar de hoofdstad om geopereerd te worden... En op het moment dat we daar bezig zijn om dat te gaan regelen... dan krijg je in het telefoontje van, het hoeft niet meer, want hij is nee. overleden. En dat geeft wel aan dat, dat, dat de teams... Ik bedoel, hoe noodzakelijk het is dat er medische zorg is... maar ook de beperkingen dat het maar tijdelijk is... en dat je er maar zo af en toe kunt zijn met, met, uh, met chirurige teams... en dat er dus toch gewoon een heleboel mensen ook wel overlijden. En dat er zoveel afhankelijk is van jullie, uh, van jullie dienstregeling eigenlijk. Ja, in wezen wel. Ja. Je ja. moet ziek worden als wij er zijn. Ja. Maar dat is, dat is ook niet altijd het geval. De laatste keer nee. dat je sprak zei je ook dat, dat je merkte... dat de, de, de, de geldstromen richting Madagaskar aan het opdrogen waren... vanwege de situatie met de regering. Nu dat akkoord is bereikt, is dat nu anders geworden? Nou, dat is natuurlijk nog heel pril. Dus dat is, ik, ik, ik ben ervan overtuigd op het moment dat het, dat, dat het er serieus uitziet... Dat, dat de grote donoren wel weer uh, wel weer in zullen stappen en, en ook wat ook een stukje vertrouwen uitspreekt dan naar de naar de bevolking toe, waardoor het ja, waardoor het waarschijnlijk wat rustiger blijft. Ja. En maar dat is nu nog te vroeg om daar, uh, om daar iets over te zeggen. Maar ik, ik verwacht wel dat op het moment dat er echt wel uh, progressie gemaakt wordt in dit proces, dat, dan, uh, dat er dan wel weer dingen gaan gebeuren. Ja, en, uh, en, en je zit je er ook echt op te wachten? Ja, ja dat, nou ja, goed, wij zijn er niet zo zeer van afhankelijk. Maar het is wel zo dat in de gebieden waar wij werken... Ik, een van de gebieden waar wij we werken, daar wonen ongeveer 90.000 mensen. Daar zijn 16 gezondheidsposten waarvan er 5 dit jaar en 4 volgend jaar gaan sluiten... omdat er geen geld meer is. Ja, precies. Nou, op het moment dat de internationale donors hun, hun geldkanaal weer open gaan doen... Dan zou dat nog wel eens kunnen veranderen. Dus uiteindelijk ja, zijn wij er ook wel bij gebaat. Want ik ben hier niet om mezelf in leven te houden of aan het werk te houden. Maar ja. uiteindelijk zijn we hier voor de mensen. Ja. Dus dat is, uh, dat is nog wel even uh, nou, afwachten. ook gewoon de komende tijd hoe het uh, gaat bij Marokko in internationale verhoudingen. Ja, ik ja. ben natuurlijk heel benieuwd naar hoe zich dat nu ontwikkelen. Ja. ja, en de verkiezingen natuurlijk, wat die daaraan gaan bijdragen. Zijn er nog ja. partijen waar je dan zorgen over maakt dat die mee zouden doen aan de verkiezingen? Heb je daar uh, ja, mm, mm, radicale clubs? Of? Nee, nee. Daar hebben we hier eigenlijk, uh, eigenlijk niet zo'n uh, zo last van. De, de, de Malagasy zijn over het algemeen zeer gematigd in alle dingen. Ja. En dus ook in dat opzicht zijn er. Uh, er Zijn er geen radicale clubs uh, waar, uh, waar we ons zorgen over maken? Het ja. is meer de zorg eigenlijk die we hebben, is dat er nou niet zozeer, behalve dan de oude presidenten, maar voor de rest lijkt er nog niet zozeer een, een echte leider opgestaan te zijn. En ik denk dat dat wel nodig is nu. Dat er een, een, een, een iemand komt die, die de bevolking weer met de neuzen één kant op kan krijgen. Ja. En van. Uh, er is natuurlijk toch een. een, een Groot wantrouwen ten opzichte van politici... Als je, ...als je elke tien jaar een staatsgreep hebt... ...ja, ja dan, dan, dan is het vertrouwen niet zo heel groot. Nee. Waarbij ze natuurlijk toch, ja... ...de beslissingen die ze nemen vaak ook in hun eigen voordeel zijn... ...en niet altijd in het voordeel van het land. Dus het is te hopen dat er een keer een goede leider op staat... ...die, die daar wat, uh, wat beter mee omgaat. Ja. Ger, in Peru... In jullie werk, je zijn de afgelopen tijd dan weer, uh, weer op pad langs al die dorpen om les te geven. En onder andere in het uh, uh, theologische werk, het klassieke zendingswerk zou ik zeggen. Met, ook met, uh, met, met, met uh, de, de lessen in uh, landbouw en zo. Uh, heb je nog bijzondere dingen meegemaakt? Uh, nou, wat, wat ons uh, enorm bezighoudt, dat is uh, de, de lessen voor, uh, voor uh, huwelijken. Voor ja. echtparen. En daar uh, merken we toch wel, of hebben we toch heel bijzondere dingen meegemaakt dat, dat uh, kijk, in dorpen uh, daar in de regel, maar in de regel kan ik niet zeggen, maar heel veel stelletjes die trouwen nooit. Dat is, uh, dat is daar ook erg mo moeilijk om daar, uh, daar moeten ze voor aan de stad en allerlei papieren invullen. Dus dat, dat gebeurt voor. Voor de wet niet. hebben ze het nooit geregeld. Nee. Nee, en uh, dat is. Uh, ja, dat, dat geeft toch ook weer een, een, een ja, toch wel een slappe bedoeling vaak. Hè. Dat, dat, dat, dat, dat, dat zie je heel vaak dat de mannen van de ene vrouw naar de andere uh, rennen, als het ware. Dat is een beetje uh, te, te brust gezegd, gezegd misschien. Maar het is, het is niet iets wat, wat echt uh, stevig in elkaar zit. Je bouwt geen sterke gezin op op zo'n manier. Nee, heel beslist niet. En dat, uh, dat gebeurt dus nu wel omdat ze verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat, dat is eigenlijk alleen maar de, uh, te bereiken door, uh, door de mensen uh, ja, bijbels onderricht te geven wat, wat die erover zegt. Mm -hmm. uh, en dat, uh, dat merk je dan ook. Als, het zijn niet allemaal christen die dan die, die kussen komen voor echtbaren. Maar uh, heel veel die dus op een gegeven moment toch de, de beslissing nemen om daar zelf iets aan te doen... Er, die dus regelmatig naar de kerk gaan komen... en echt christen worden. Mm -hmm. En dan zie je ook het grote verschil... wat dat geeft... Eh, ten aanzien van de kinderen, ten aanzien van hun werk... Eh, ten aanzien van het drankgebruik... wat heel sterk is in, die, in het dorp... dat dat afneemt... en ja, dan, dan zie je ook dat de kinderen daar... als het ware... heel eh, wel bij varen... en hun best doen gaan... Eh, op school en dat soort dingen meer... dus wat. Wat echt nodig is. Nou, die, om, die, om vaders te komen. Zich, die vaders gaan zich dan ook wat meer bemoeien met de kinderen. Ja. ja en dat hebben, ze, dat hebben ze natuurlijk wel hard nodig. Hoe, hoe gaat het over het algemeen daar met kinderen? Hebben die enig perspectief daar? Ik bedoel, ja, we hebben het net over studentenprotesten gehad. Maar waar jij bent, hebben, dromen ze daar wel eens over? Uh, ja, zeker wel. Hè. Er zijn ook heel veel die, die, dus op een gegeven moment, naar de stad trekken. Want wil je na de lagere school verder komen, dan moet je naar, naar, naar, naar, meestal gelijk naar een universiteit of een instituut eh, waar je een echt vak kunt leren. Ja. En dat gebeurt er steeds meer. Maar, en, dus dat is geen onbereikbare weg ook voor ze? Nee, nee. Ik moet zeggen dat de infrastructuur, nu je het hebt over een weg, die is, die is de laatste tijden toch wel stukken beter geworden. We we moesten vroeger nog wel eens uh, een, een dag lopen. Of, of soms nog langer, twee dagen. En nu kun, kunnen we dus overal met, uh, met de auto komen. Ja. En uh, als jij in zo'n dorp aan de gang bent met, met, met, met, met uh, landbouwkursussen enerzijds... huwelijkscursussen aan de andere kant. Waar is nou het meeste animo voor? Uh, ja, ik denk toch... Zoals het nu ligt, dat de, de meeste animo naar die cursussen voor huwelijken gaat. Uh, Toch wel? Staat, ja. ja. Ook omdat zij zien dat dat uh, stabiliteit geeft? Of? Het geeft veel meer evenwicht. Hè? En, uh, en dat, dat heeft zijn weerslag weer op, het, op, de, op bijvoorbeeld de studieprestaties van de kinderen. Het mag wel ja. raar klinken, maar het heeft er allemaal mee te maken. Ja. Zeg Ger, ik wil je hartelijk bedanken. En Peter ook. Ger Prakke in Peru, waar hij aan het werk is. toerustingswerk, Enerzijds heel praktisch en anderzijds heel erg geestelijk met theologische trainingen. En Ger Prakke die in Madagaskar over de rivieren vaart. Op zijn hovercrafts Om daar dokters in de oerwouden te brengen. Ik wil je bedanken voor jullie bijdrage. Heel graag gedaan. En, uh, ja, willen... graag gedaan. <laughs> Mooi. Wil de mensen meer horen over uh, wat deze mensen aan het doen zijn in Peru en in Madagaskar? Dan kunt u op de website recht-eo.nl/de Nacht op 1. Ik wens u een mooie dag, en straks is er na het journaal het Radio 1 journaal. Een goede dag.